Het NOS-journaal. Gert Kluk. De AWB houdt voor morgenochtend rekening met een enorm drukke spits. Vooral in de randstad en het zuiden van het land worden lange files verwacht, zegt de AWB. We verwachten morgenochtend een hele drukke ochtendspits. Vannacht begint het te sneeuwen. Dat gaat vanuit het zuidwesten van het land richting het zuidoosten. Ook de randstad krijgt daar last van. Dus vannacht heeft de verkeer er al veel last van. Maar morgenochtend is het te glad op veel wegen. Dinsdagochtend is normaal gesproken de drukste spits van de week met gemiddeld 200 kilometer file. Volgens de AWB kan dat nu makkelijk meer dan het dubbele worden. De eerste marathon op natuurijs wordt dit jaar gehouden in het Groningse Noordlaren. Dat heeft de KNSB bekendgemaakt na inspectie van het ijs bij Vereniging De Hondsrug. Ja, het houdt hier prima. Uh, vanmorgen hebben ze het hier aangevraagd, lag er lag het 2,5 centimeter. Maar inmiddels, ik ben op het ijs en we boren hier, en er ligt ook 3 centimeter ijs. Dus dat ziet er uh, echt heel goed uit. Die eerste marathon die gaat hier morgen door, ja. Het is het derde jaar op rij dat de ijsvereniging in Noord-Laren met de eer strijkt. De marathon wordt morgenavond gereden. Om zes uur starten de vrouwen, daarna de mannen. De Franse militaire interventie in Noord-Mali verloopt volgens plan. Dat heeft de Franse minister van Defensie, Le Drian, in Parijs bekendgemaakt. Aan de opmars van de islamitische rebellen in het oosten van het gebied... is volgens de minister een einde gemaakt. De strijd in het noordwesten van het gebied verloopt moeizamer... De rebellen in die regio zijn beter bewapend... waardoor ze moeilijker te bestrijden zijn, zegt Le Drian. Frankrijk heeft zo'n vijf steden in Noord-Mali gebombardeerd... waaronder de oostelijke steden Gauw en Kidal. In Gauw is volgens inwoners van de stad een kamp van de jihadisten gebombardeerd. Er zouden tientallen slachtoffers zijn. In Berlijn hebben rovers een bank overvallen... via een zelfgegraven tunnel van 30 meter. De tunnel begon in een parkeergarage... en kwam uit in de kluisruimte van de bank. Hoeveel de overvallers hebben gemaakt, is nog niet bekend. De tunnel werd vanmorgen vroeg ontdekt door de brandweer. Die was uitgerukt om een brandje in de parkeergarage te blussen. Die brand was mogelijk aangestoken door de overvallers om sporen te wissen. Volgens de politie is de tunnel zeer professioneel aangelegd... en zijn de dieven er die ver lange tijd mee bezig geweest. Het weer zon, ook wolkenvelden en in het westen kans op een sneeuwbui. Op de meeste plaatsen blijft het licht vriezen. Vanavond vanuit het zuidwesten sneeuw. Vannacht vooral sneeuw in het zuiden midden. In het noordoosten blijft het nagenoeg droog. ANWB Verkeersinformatie. In de provincies Noord- en Zuid-Holland en Zeeland... is het plaatselijk glad door sneeuw. Er staan er files op de A67 Eindhoven-Venlo... in beide richtingen bij Zomeren, 4 kilometer. Het heeft te maken met een spoedreparatie. In beide richtingen is de linker rijstrook dicht.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 Nog niet, maar wel bijna. Er ligt een paar millimeter ijs, de temperatuur komt niet meer boven nul... en dus begrijp, bekruipt ons een raar soort koorts. Straks na drieën alles over natuurijs. Deze week zijn onze ambassadeurs voor even terug in Nederland... en elke dag schuift er eentje aan in Dit is de Dag. Vandaag is dat Susanna Testal uit Angola, een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Mevrouw Testal, goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ik begreep dat de hoofdstad waar u werkt, Luanda, de duurste stad ter wereld is. Wat betaalt u daar voor een kilo tomaten? 15 euro. Of 15 dollar, moet ik zeggen. Alles Echt gaat er in dollars. Ja. Voor een internetaansluiting betaal je 319 dollar per maand. Um, een meloen heb ik een keer zien liggen voor 100 dollar, maar die heb ik maar niet. Gekocht. Nee, dat lijkt me heel verstandig van u. Hoe haal je vrouwen uit de prostitutie als ze zeggen niet gedwongen te worden? Documentaire documentairemaker Roy Dames liep mee met zederegisseur Ed van Loopik en maakte de film De Sekspolitie. Ja, Ed, hoe was het om een paar weken de camera van Roy op je nek te hebben? Een paar weken. Een paar maanden? Uh, twee, een jaar, bijna anderhalf jaar, twee jaar. En vind je hem nog aardig? Hij ja, zit naast je? Absoluut. <laughs> absoluut. En Roy, waarom lach jij zo hard? Hij nou, lacht om je vraag. <laughs> uh, <laughs> ja, we uh, en ik veel gelachen. <laughs> Ondanks het onderwerp. Ja, zonder humor uh, wordt het moeilijk, denk ik. Maar uh, ja, het was heel leuk gewoon. Naast dat het een heel ellendig onderwerp is en allemaal moeizaam en weet ik het allemaal, was het een hele prettige periode. Waarom gooien we de helft van ons eten weg? Daarover straks onze topkok Julius Jaspers. Julius, jij kookt veel, gooi je veel weg ook? Uh, ik probeer zo min mogelijk weg te gooien, maar ook mij gebeurt het wel, ja. Soms doe je toch stiekem. Uh, ja, als het echt niet meer goed is, gaat het wel weg, ja. ja je gaat ons straks vertellen wat we ook met onze kliekjes en groenteresten zouden kunnen doen. Ja. En wilt u ons niet alleen horen, maar ook zien? Kijk dan mee via de webcam op Dit is de Dag.nu. En daar kunt u ook reageren op de website. En dat kan ook via Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DIDD. De Haagse asielzoekers die in december moesten vertrekken uit hun tentenkamp... hebben zaterdag een leegstaande kerk gekraakt. In de leegstaande kerk in de Haagse Vogelwijk verblijven er nu zo'n 30 vluchtelingen. Iedere mens heeft recht op een kans en schandalig wat de mensen zo aandoen. De wisdom van de kerk zal volgens de asielzoekers hebben ingestemd met de tijdelijke huisvesting. Ze zijn er niet heel blij mee, zeggen ze, maar ze zien ook wel dat ze de vluchtelingen een plek nodig hebben om te kunnen, te kunnen verblijven. En daarom gaan de acties door. Woensdag worden er opnieuw tenten opgezet in het Haagse Koekamp. Bij ons de gast is uh, pastoor Ad van der Helm. Goedemiddag meneer van der Helm. Goedemiddag. Was u erbij zaterdag toen de koevoet tussen de deur ging? Nee, ik was er niet bij. Ik hoorde er later van. En hoe ging dat? Ik werd gebeld door een van de vrijwilligers die bij deze mensen betrokken zijn. En hij vertelde me dat het uh, de kerk gekraakt was. Dat is dus een van de krakers die u belde? <laughs> Nou, ik weet niet exact zijn rol, maar hij was er wel bij betrokken. Dus ik weet niet of hij de koevoet gehanteerd heeft... Of, uh, of in ieder geval de activiteit heeft verricht. Maar goed, hij heeft me geïnformeerd. Ja, wat dacht u toen u het hoorde? Nou, ik voelde me wel wat overvallen door, door de actie. Ik wist niet dat het uh, er aan kwam. Um, Hoort een beetje bij kraken misschien? Dat hoort natuurlijk bij kraken, dus dat, dat kun je ze ook niet verwijten. Dat is, uh, we, we weten natuurlijk van de problematiek die uh, voor kerstmis al lang gespeeld heeft op Koekamp. En uh, wat natuurlijk heel akelig was, hoe daar de mensen moesten verblijven... en de, de restricties die er waren. En, en we weten ook, ook dat de problematiek nog niet is opgelost. Dus verrast u uh, we ook weer niet heel erg. Wat dat betreft, uh, weten dat die problematiek niet is opgelost... dan denk je, ja, ze zoeken toch naar een oplossing. Ja, u heeft ingestemd, zeiden de actievoerders, hoorden we net, klopt dat? Nou, dat kun jij niet zeggen, maar het is een onwenselijke situatie in dit kerkgebouw... wat niet geschikt is voor de opvang van mensen. Um, het is een kerk die, zoals gezegd, ook leeg staat. En er uh, zijn daar helemaal geen voorzieningen die, uh, die deze, dit verblijf uh, zouden kunnen helpen. Dus dat is gewoon een hele, hele lastige situatie. Maar ja, je, gaat ook niet, je kunt mensen niet nu uh, buiten zetten. Nee, dus? Dus de feitelijke situatie is dat ze nu deze, deze, deze ruimte verblijven... Ja, wat trof u? U bent bezig kijken in de kerk, vermoed ik. Ja, we zijn gisteren met een aantal mensen gaan kijken. U mocht naar binnen? Ja, de, de verstandhouding met de mensen is prima. En uh, zij, zij uh, ja, we, we willen ook dat we met elkaar uh, dit, deze periode maar goed doormaken. En daar zijn ze heel coöperatief in. Ja, wat trof u aan in de kerk? Nou, een aantal veldbedden. Uh, ik heb ze in een jaar ongeveer twintig veldbedden met wat dekens. En een aantal mensen die daar uh, ja, een maken waren. ja. En uh, gesproken met asielzoekers al? Nee, nu in de instantie nog alleen met de mensen zelf, die je, de mensen die het begeleiden. Om ook al wat afspraken te maken over hoe we hier nu om moeten gaan. Ja, want waar komen ze vandaan, de asielzoekers die daar zijn? Ja, het is, nou, ik heb begrepen uh, dezelfde groep uh, als op het Koekamp. En dat zijn dan met name Irakezen. En die kunnen niet terug, hè, geloof ik. Ja, ik ben niet op het hoogte van de exacte problematiek, want de groep is ook gemelleerd, maar uh, het grote deel van de groep zijn asielzoekers die niet terug kunnen. Nee. U heeft niet gevraagd waarom ze niet teruggegaan zijn? Nou, ze zitten er net sinds zaterdag, dus er zal nog wel gelegenheid zijn om nader kennis te maken, maar dat is nu, nu nog niet gebeurd. Nee. Toch, als ik het zou horen, uh, veldbedden en een kerk, dat klinkt toch al beter dan een tentkamp. Ja, nou, als je in de kerk bent, dan is het ook daar heel erg koud. Er maar... zit ook geen verwarming meer in? Nee, nee die, die, die, die, want de kerk is natuurlijk uh, uh, um, is niet meer in gebruik. Dus de verwarming werkt ook niet. Maar ik ben niet strikt genomen wat er pocht, dus de details weet ik niet. Maar... Um, de voorzieningen die er zijn, zijn zeer beperkt. Dus elektriciteit is een heel klein beetje voor een aantal lampen. Dus als je, daar kun je ook geen apparaten bij zetten. Er is geen gas. Er is een heel klein beetje water voor één uh, enkel toilet wat daar staat. Of twee toiletten misschien. Dus dat is ja, geschikt voor kerkgangers die een uurtje blijven... en in noodgeval naar de kerk naar de toilet willen. Maar niet voor mensen die er permanent blijven. Dus nee. het is natuurlijk een, een, een totaal echt ongeschikte situatie. Nou ja, wat wilt u dat er gebeurt? Nou, wij willen natuurlijk wel dat deze, deze situatie niet te lang duurt. Uh, maar we zouden ook wel willen dat er een oplossing zou, zou komen voor deze mensen. Dat daar uh, een, nu een, een goede beslissing wordt genomen. Dat daar mensen met deze mensen wordt omgegaan. En naar wie kijkt u dan? Ja, dat is vooral de Rijksoverheid. Die, die gaat daar vooral over. Maar die zeggen, we hebben geen zorgplicht. Nee, ze hebben wel een plicht om, om een oplossing te verzinnen voor mensen. Want men, ze willen niet dat mensen in de illegaliteit zijn. Uh, maar uh, ze zijn, die, die feitelijkheid bestaat... En daar moeten ze zich toch toe, toe verhouden. Nou, dat doen ze niet. Toch? Nee, jou, ja, dat, dat, dat doen ze blijkbaar dus niet. Maar ik denk dat het de verantwoordelijkheid is van de overheid... om een maatschappelijk probleem uh, uh, aan te pakken. Ja, en, en gaat u dat dan ook vragen aan de burgemeester? Of wat, wat, wat gaat u concreet doen om dat voor elkaar te krijgen dan toch? Nou ja, de, de verantwoordelijkheid van de burgemeester is ook maar beperkt. Hij kijkt nu ook naar de opvang. En we hebben wel gesprekken gehad met de burgemeester... die, uh, die uh, ja, niet blij mee is met deze situatie. En, uh, maar hij kan de... Het fundamentele probleem, de verblijfsvergunning van deze mensen... de verblijfstitel van deze mensen, kan hij, kan hij ook niet doen. Ziet u ook een rol voor uzelf als kerk om dat aan de kaak te stellen... en daar dan bij de landelijke overheid naar te vragen? Ja, daar, daar gaat het, ja ik denk dat het de eerste... Wij hebben een humane op, opdracht als, als kerk. Hè, en doen we dat op allerlei manieren. We werken ook mee aan initiatieven. Uh, wij zijn natuurlijk primair een, een organisatie die daadwerkelijk mensen wil helpen. Wij zijn niet zozeer een, een groep die dingen aan de kaak wil stellen en, uh, en wil overleggen. Maar dat uh, kunt u nu doen toch, helpen? Ja, dat klopt, dat gebeurt ook. Van en aan allerlei. de kaak stellen, als, het, als u het echt onrechtvaardig vindt, kunt u dat toch ook doen? Ja, maar wij zijn niet op de eerste plaats de actiegroep, wij zijn natuurlijk op zich een kerk en wij zijn voor bomhartigheid en dat proberen we eerder in, in daden om te zetten dan in, in, uh, in, uh, in, uh, in aan de kaak stellen, zoals dat, uh, zoals dat ja. heet. Maar als ik goed naar u luister, gaat u ze er niet uitzetten? Nou, op dit moment niet. Kijk naar buiten, maar dan sneeuwt het. Dat klopt. En als het mooie weer wordt dan wel? Ja, we hebben daar geen beslissingen over genomen. We willen dat de mensen met deze mensen wordt omgegaan. En we willen een bijdrage leveren als het kan. En wat, wat binnen de mogelijkheden ligt. En dit is niet een wenselijke situatie in dit, kerk, in dit kerkgebouw. Uh, en we zouden graag meehelpen naar, naar een betere plek. Ja, maar ja, dat gaat er niet komen. Want ze, waren, ze zaten in dat kamp, daar zijn ze allemaal weggestuurd. En ze hebben nu weer een nieuw plekje, dat is uw kerk. Ja. Als u niks doet, blijven ze ja. een poosje, vermoed ik. Nee, ze dus doen we ook wel wat. Zijn we in gesprek, maar we gaan natuurlijk niet zomaar forceren... om de mensen nu, op dit moment nu buiten te zetten. Dat is, dat is gewoon niet, niet, niet wenselijk. Nee. Julius, wat wil jij doen? Ja, ik zit erover na te denken. Ik vind het heel erg moeilijk. Maar binnen deze omstandigheden moeten ze nog maar even binnen blijven. Omdat het zo koud is buiten? Ja, oh ja. maar het wordt straks weer mooi weer. Ja, dus ja, wanneer weten we nog niet, hè? Nou, het gaat geen maanden duren. <laughs> nee, de lente <laughs> komt eraan. Ja. Ja. Mevrouw Testal? Moeilijke vraag. Um, je laat mensen niet buiten in de kou zitten, nee. Nee, dus moet hij maar het Ja, want het is natuurlijk, ze hebben er niet om gevraagd, die kerk. Dus die, die zitten daar wel mee dan. Ja, maar ze hebben nu wel even een dag boven hun hoofd. Nou, um, ik zou zeggen, wie wil de koffie? Wie heeft zin in koffie? Dat zou ik zeggen als ik daar binnenkwam. En <laughs> ik zou ze laten verlopen omdat het koud is. En, uh... Niks aan doen. Voorlopig niet, maar ja, weet je, het is geen uh, houdbare situatie. Nee. In, in Amsterdam is ook zo'n situatie, hè, meneer Van der Helm. Daar is een, uh, ook een kerk gekraakt. Met, met toestemming van de eigenaar van de kerk, geloof ik. En ja. daar is een enorme, ja, hoe moet je dat zeggen, vibe op gang gekomen. van allemaal mensen die komen helpen. Ja. Nou, dat is daar heel erg gelukkig. En ik denk dat dat ook daar, uh, nou, daar goed functioneert. Maar de situatie is daar wel anders. Want ten eerste is het gebouw niet meer van de kerk. Dus de kerk heeft daar helemaal uh, heeft er van de hand gedaan. Is een projectontwikkelaar die dit gebouw heeft. en uh, daar heeft daar plannen mee. En, um, en heeft dus blijkbaar gezegd van nou, dat, uh, de, het verblijf van de asielzoekers, dat we, de, rijdt mijn plan niet uh, in de wielen. Dus uh, u kunt blijven. En, uh, en dan komen natuurlijk mensen op, zoals ook op Koekan we hebben gezien, komen mensen om te helpen. En ja. dat is natuurlijk ook heel, heel, heel begrijpelijk en heel gelukkig. Maar ja, hier is maar... de situatie is toch anders. Want de heeft deze kerk een, paar, een aantal jaar gesloten en is bezig om deze kerk te amoveren. Amoveren? Uh, ja, dus, dus van de hand te doen ah. op een uh, goede wijze. En er ja, de kerk moet daartoe leeggehaald worden. Er zijn kunstwerken in die eruit moeten. Maar dat kan ook allemaal in de lente. Nee, nou, ja, Dat heeft natuurlijk wel te maken met de gesprekken met de, de geïnteresseerde partij. Nou ja, die denken ook, er zitten allemaal asielzoekers in, dat gaat het niet worden. Nou, We hebben wel begrepen dat, dat mensen zeggen, nou, als, als daar natuurlijk een beslissing worden genomen, gaan wij die niet in de weg staan. Dus zo coöperatief is men heel duidelijk. Maar, uh, maar goed, dat proces moet wel doorgaan. Hè? Dus af en toe komen mensen kijken, af en toe komen mensen spullen halen die ze voor hun eigen kerk willen gebruiken. Uh, dus, dus in die zin is de situatie al wat anders. En bovendien... De, Vrijwilligers die in deze kerk rondlopen als beheerders... die zijn natuurlijk ook, waren natuurlijk ook niet voorbereid op deze situatie. Er staan er ook vrijwilligers klaar, zoals in Amsterdam... waarin mensen uit allerlei kerken in de benen kwamen om uh, iets te doen? Is dat in, de, in Den Haag ook al het geval? Ja, er is wel een groep uh, daar, die er omheen staat... die, uh, die uh, georganiseerd zijn en die ook in Koekamp hebben geholpen... die nu ook weer helpen. Uh, maar dat zijn natuurlijk toch ondersteuners en, en, uh, en dus, dus zijn... Ik denk dat de mensen er heel erg blij mee zijn, dat dat heel goed is, maar dat, dat, heft, dat ja. lost het probleem nog niet op. Nee, maar nog even, ik, ik ga u even uittekenen hoe dat gaat. U gaat dan een gesprek aanvragen met Van Artsen, die ontvangt u net, netjes en die zegt, ik ga niks doen, want ik heb geen zorgplicht. En dan ja. bent u weer aan zet. Wat gaat u dan doen? Nou, wij, we moeten eerst maar eens even kijken of dat, hoe die gesprekken verlopen met de gemeente, want u... u heeft dat... nog hoop dat Van Artsen zegt, nou ja, je hebt eigenlijk gelijk van de helm, ik ga een ander gebouwtje voor ze zoeken. Nou, ik... Waar gesprekken zijn altijd mogelijkheden. Dus uh, daar ga ik allemaal geen niet vooruit lopen. Daar kan ik ook niet op vooruit lopen, omdat ik daar op zichzelf ook niet uh, heel dichtbij zit. Maar. Uh, was, als we maar gaat praten met elkaar, en dat is wel gebeurd al vandaag, dus er zal wel een, een vervolggesprek zijn. Uh, heeft u de politie op de hoogte gesteld? Ja, ja. ja. Dus die kunnen eventueel ook wat doen, misschien. Ja, die, waren ook beurtig, die stonden daar ook bij toen, het, uh, toen het uiteindelijk de politie gemeld had dat uh, dit gebeurd was. Maar goed, die moeten ook instructies krijgen. ja. Ja. ja, nou we wachten met u al hoe het verder gaat, ja prima You come from a land down under. A women who. Come on. Straks blauwe plekken, gebrekkig Engels en ongeloofwaardige verhalen. Hoe weet je of een prostituee gedwongen of vrijwillig haar werk doet? Dat straks. Nu is het land van Mauro het rijkste land van Afrika. Nederlandse ambassadeurs zijn deze week in Den Haag... om de klokken gelijk te zetten voor het buitenlands beleid. Dit is de dag. Kijk door de ogen van de ambassadeur naar de toestand van zijn land... Vandaag is onze blik gericht op Angola. En de ambassadeur daar is Susanna Terstal uit de hoofdstad Luanda. Daar is de ambassade. Eén van de snelst groeiende economieën is dat ter wereld. Zullen we eens even luisteren hoe het land verandert? De wereld's fastest growing economy in the last decade... wasn't China or India, it was Angola. Een stuimige groei van meer dan 10%. Signs of wealth are increasingly visible across the capital... as high-rise apartments and luxury hotel chains multiply. It grows by an average of over 11% from 2001 to 2010. Enorme rijkdom in dat land. Uh, u zei net al, uh, 15 dollar voor een kilo tomaten... 100 dollar voor een meloen. Um, hoe kan dat nou zo'n dure stad in een arm land? Het is een land wat 27 jaar burgeroorlog heeft gehad na de, na de onafhankelijkheid. Waar nu veel geld verdiend wordt door de olie en deels nog door diamanten. Um, door de burgeroorlog is er heel weinig landbouw in het land. Alles moet dus geïmporteerd worden. Dus veel komt uit Zuid-Afrika en Portugal. Uh, met de invoerrechten die daarbij horen betaal je een behoorlijk bedrag. Ja. Nou, zijn de 100 dollar voor een Melud is wel een beetje overdreven. Ja. Nou, heeft u een, waarschijnlijk een prettig uh, salaris, maar dat zal voor de gemiddelde Angolees niet het geval zijn. Hoe, hoe overleeft hij in zo'n stad? Um, ja. Door uh, mensen te kennen, mensen te regelen. Er wordt in Angola geen eten weggegooid. Dat uh, zeg ik alvast uh, met het oog ja. op Met, de, met de blik op de die hier op tafel. Er. precies. Niet alles alles, wordt, echt, echt, uh, uh, alles wordt echt opgegeten. Maar vooral het verschil tussen rijk en arm is heel erg groot. Ja. Ja, en hoe zie ja. je dat in zo'n stad als Luanda? Uh, Luanda is een stad die volledig volgebouwd is. Omdat heel veel mensen tijdens die burgeroorlog daar ook naartoe getrokken zijn. En je ziet dus hele rijke grote huizen naast de slop wijken staan. Um, afval wordt nu wel opgeruimd... maar waar afval ligt zijn mensen ook aan het, aan het kijken... of er nog iets tussen zit. Uh, je ziet het aan de enorme wolkenkrabbers die gebouwd worden... met daarnaast de Chinese barakken waar de Chinese arbeiders wonen... want bijna alles wordt door Chinezen gebouwd... Um, stranden met rijke mensen en daarnaast de jongetjes die bedelen. Ja, dus een heel groot contrast. Is dat niet ook een recept voor problemen van de toekomst... als die kloof tussen arm en rijk zo groot is? Nou ja, dat beseft de regering. En er wordt van alles aan gedaan om de economie economische basis te verbreden en niet zo afhankelijk te worden van de olie. En dat betekent ook dat er veel meer economische mogelijkheden zijn... voor de gewone Angolezen om een behoorlijk salaris te verdienen. Mm -hmm. Er wordt veel geïnvesteerd in onderwijs, er wordt veel geïnvesteerd in uh, gezondheid. Alles met als doel uh, de Angolezen toch meer bij de economie te betrekken. Want heb je dan die twee economieën naast elkaar? Eentje voor de happy few en eentje voor de arme mensen? Kunnen die niet veel goedkoper aan tomaten komen, is eigenlijk mijn vraag? Nou ja, die verbouwen ze zelf, of hun familieleden verbouwen ze. En ik probeer dus ook mijn tomaten op straat te kopen. Nee. Niet omdat ze goedkoper dus zijn. Nee, want de prijs is ongeveer hetzelfde. Je betaalt nog steeds heel erg veel. Maar tenminste stimuleer je dan de lokale economie die, de, in plaats van Zuid-Afrika. de tomaten die daar gekweekt worden, kosten ook 15 dollar? Die kosten ook 15 dollar, ja. want die zijn zo schaars. Ja. Ja. Wat, wat kan de Nederlandse ambassade in zo'n land doen? Ik hoorde u al over Chinezen praten, over olie... en. Over over diamanten Hebben wij daar ook nog enige rol te spelen? Uh, voor Nederland is er een enorme rol te spelen. Er zitten al een aantal uh, grote Nederlandse bedrijven. Een aantal bedrijven zitten er ook al heel lang. Maar met name nu de economische verbreding... en de programma's die daarmee uh, samenhangen... zie ik ontzettend veel mogelijkheden voor be Nederlandse bedrijven. In landbouw, in transport, energie, elektriciteit, water. Tomaten. Nou ja, precies. Tomaten. <laughs> Dat kan een stuk goed komen. Aarduien. Maar zijn we niet te laat? Want uh, Chinezen zitten toch al he een hele tijd in Afrika... en ook andere landen. Zijn we, we lopen we niet een beetje achter als Nederland? Nou, nee, we lopen niet achter wat dat betreft. Chinezen zitten vooral in de bouw. Uh, de wolkenkrabbers die gebouwd worden, de wegen die worden aangelegd, maar er zijn enorm veel sectoren van de economie die nu ontwikkeld gaan worden. Dus nu is ook echt het moment voor Nederlandse bedrijven om te komen. Ja, staan ze ook al te trappelen en um, ab, bij u aan te kloppen om, om, om hulp, of, of kan uh, dat nog wel wat meer? Steeds meer, gelukkig. Ja? Het mag, wat mij betreft, uh, altijd meer. Uh, en wij kunnen bedrijven ook helpen met het leggen van contacten, uh, met het zoeken naar lokale partners die je nodig hebt, uh, met het kijken hoe, of alleen helpen met hoe je je beweegt in zo'n ingewikkeld en moeilijk land. Want, ja, want dat blijft Angola wel. Ja, want dat, ik kan me voorstellen dat veel Nederlandse bedrijven denken... ja, hoe moet ik daar nou gaan opereren in zo'n ingewikkeld land? Uh, laat maar. Is dat een houding in... um, Ja, dat zou een houding kunnen zijn. Het is ontzettend jammer als dat zo is... omdat er wel heel veel mogelijkheden liggen... en juist de markt zo open ligt wat dat betreft. Nou, maar merkt u die gegoudendheid? Ik heb het zelf nog niet heel erg gemerkt. Ik ga deze week met veel bedrijven praten. Volgende week, begin volgende week ben ik hier ook nog. Mm -hmm. um, dus ik hoop als die houding bestaat, dat ook te kunnen weerleggen. Ja. En neemt u dan het initiatief of hebben zij u gebeld van kom eens langs? Komt van beide kanten. Nou, waar, u, u zoekt ook een bedrijf uit van die denkt, die zou het goed doen in Angola laat ik langs gaan? Uh, en enkele keer wel. Ja, als je denkt van hey, hier liggen mogelijkheden, heeft dat bedrijf er wel eens aan uh, gedacht, dan gaan wij ook uh, mm -hmm. daarmee de boel op. Ja. U noemt het altijd: een land waar het vele jaren oorlog heeft gekend. Dat is gelukkig voorbij. Er zijn ook veel angolese vluchtelingen in Nederland terechtgekomen. Ja. Je zou denken dat je dan makkelijk kan terugkeren. Dat is niet altijd het geval. We hebben een aantal jaren het verhaal gevolgd van Tamara... bij haar terugkeer naar Angola. Laten we even naar een kort fragment luisteren. Het schijnt dat het minimaal twee à drie maanden duurt... voordat ik een identiteitsbewijs heb. En uh, bovendien heb ik ook geen, geen andere angolese papier... Zo, of, zoals uh, geboorteacten of uh, wat dan ook. Dus dat maakt alles nog ingewikkelder. Dus ja, het ziet een beetje somber uit. Het Rode Kruis kan de familie van Tamara ook niet traceren. En dus moet ik Tamara achterlaten zonder identiteitspapieren. En dus zonder werk, zonder studiemogelijkheden en zonder eigen woonruimte. Ja, dat was Tamara die terugkeerde. Toen was het heel ingewikkeld voor haar. Inmiddels is haar situatie iets verbeterd, maar nog altijd erg ingewikkeld. Is dat een probleem voor Angola, de terugkerende vluchtelingen? Sinds de tijd van Tamara is er gelukkig veel gebeurd. Um, er zijn Nederlandse NGO's uh, actief om, het helpen, om terugkeerders te helpen... om in Angola weer, uh, weer voeten aan de grond te krijgen. Er is vorig jaar is er een, zijn er officiële afspraken gemaakt tussen minister Leers en de Angolese regering om te zorgen dat terugkeerden... zo snel mogelijk over de juiste papieren uh, beschikken. Want dat is echt een probleem. Hè? Het is echt een bureaucratisch land met een nog een koloniale bureaucratie... waar echt, echt heel moeilijk in opereren is. Uh, nou, koloniale bureaucratie zou ik het niet willen noemen. Het is veel meer gestoeld op een lange periode van uh, marxisme. Uh, en, en daardoor duurt alles heel erg langzaam. Maar dat gaat steeds sneller. En de overheid is zich daar gelukkig... ook van bewust dat het sneller moet gaan. Ja. Want stel nou dat iemand weer terug moet naar Angola, ja. bijvoorbeeld Mauro of iemand anders. Wat kunt u dan doen als ambassade? Uh, wat wij persoonlijk doen, nou, allereerst dus hebben wij gezorgd voor die afspraken met de Angolese regering. Dat de papieren snel komen. Wij zijn nu ook bezig om met name Nederlandse bedrijven geïnteresseerd te krijgen in terugkeerders. Omdat terugkeerders met een Nederlandse opleiding, die zijn ontzettend gevraagd in Angola... Um, buitenlandse bedrijven moeten bepaalde quota aan Angolese werknemers hebben. In Angola zijn nog niet alle mensen goed opgeleid. Mensen die terugkomen uit Nederland wel. Dus wij vragen bij Nederlandse bedrijven, hebben jullie interesse? Ja. Nou, een bedrijf als Heineken heeft al interesse getoond. Dus stel dat iemand als Mauro met een afgeleide opleiding moet, afgeronde opleiding terug moet naar Angola... dan is het geen probleem, zegt u. Dan komt hij aan de slag. Dan en, komt hij aan de slag, ja. En daar kunt u bij bemiddelen dan? Daar zullen we hem zeker bij helpen. Ja. Ja. Zijn, komen er nog veel mensen terug? Heeft u daar uh, veel ervaring mee? Nou, de laatste cijfers die ik gehoord heb is over het afgelopen jaar een stuk of tien. En dat er dertig of veertig in de procedure zouden zitten. Ja. Want toen heeft u dat hele debat over Mauro gevolgd. Dus u zat toen natuurlijk daar, vermoed ik? Nee, ik zat toen nog niet u was daar. Nog niet. Nee, nee, nee. Gelukkig nee. maar. Um, of ik, niet? <laughs> nou, nee, dat maakt niet zoveel uit natuurlijk. Um, ik wist toen net dat ik naar Angola zou gaan. En toen dacht u, hij kan best terug. Nee, want ik kende het land nog niet. Nee. En, nu, en nu? Ja. nu denk ik, hij kan best terug. Ja. Ja, en er en zijn dus ook mogelijkheden. Er zijn zeker je mogelijkheden om een weg, je weg te vinden. Mensen die terug willen keren, ook met een, een Nederlands paspoort. Want die zijn er natuurlijk ook nog heel veel. Daar hebben we ook heel veel van in Angola al. Een aantal werkt bij ons op de ambassade. En over het algemeen doen die mensen het goed. Goed. Straks, waarom gooi je eigenlijk de helft van al ons voedsel weg? En ben je als zedenrechercheur een keiharde politieagent... of een theedrinkende welzijnswerker? Nu eerst het nieuws van half drie, gelezen door Gert Luuk. Radio 1, het NOS-journaal. In het noorden van Mali is de centraal gelegen plaats Diabali in handen gevallen van de rebellen. Inwoners zeggen dat er verder strijd is geleverd tussen Malinese militairen en opstandelingen. Frankrijk, dat bezig is met een militaire interventie in het noorden van Mali, zou er nu gevechtsvliegtuigen hebben ingezet. Overigens zegt de Franse minister van Defensie dat de interventie in Noord-Mali voorloopt volgens plan. De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar met gemiddeld 2 procent. Dat staat in een rapport van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden. Het centrum onderzocht de lasten in 35 grote gemeenten. Inwoners van Zaanstad betalen het meest, inwoners van Alkmaar en Tilburg het minst. De grootste stijging van woonlasten was in Deventer. In delen van Zeeland en Zuid-Holland zijn iets voor het middaguur sneeuwbuien het land binnengetrokken. Later vandaag trekt een grotere depressie Nederland binnen en trekken de sneeuwbuien verder naar het oosten. En naar verwachting valt er tot morgenochtend een paar centimeter sneeuw. De AWB houdt rekening met een zeer drukke ochtendspits. Het zijn de hoofdpunten. Ja, en we hebben even verkeersinformatie. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland is het plaatselijk glad door sneeuw. De A65 Tilburg richting Den Bosch is bij knooppunt Vught daar is de afrit dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg daar om half vier weer vrij is. Verkeer richting Antwerpen kan omrijden. Dat kan vanaf knooppunt De Hocht, volgt dan de borden Tilburg en Breda. Verder nog vertraging op de A67, Eindhoven richting Venlo. Tussen Geldrop en de afrit Zomeren 2 kilometer. Een ongeluk met een vrachtwagen veroorzaakt vertraging op de A67 verderop, Eindhoven, richting de Belgische grens. Tussen Hoogt en Eersel 3 kilometer. De weg is daar dicht. En dan nog vertraging voor de treinen. Tussen Hoorn, Kersenboogert en boven Karspel Grotebroek rijden geen treinen. Dat heeft te maken met een aanrijding en de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, welkom bij Dit is de Dag... met aan tafel ambassadeur Susanne Terstal uit Angola. een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Topkuk Julius Jaspers gaat ons vertellen hoe we kunnen voorkomen... dat de helft van ons eten in de prullenbak terechtkomt. En u kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar de website dag.nu. Documentairemaker Roy Dames was maandenlang kind aan huis... bij de Haagse politieafdeling Commerciële Zeden. Samen met regisseur Ed van Lopik trok hij de buurt in... en maakte hij zijn film De Sekspolitie. Uh, Roy, waarom wilde je dit? Ik had in het verleden, uh, eigenlijk van 92 af... altijd de kant uh, gefilmd van prostituees... Uh, handelaars, vrouwenhandelaars, criminelen, et Meerdere en documentaires over gemaakt? Veel, heel veel. In 92 de eerste. Eigenlijk de allereerste in 84... Op te in Amsterdam. Toen de oude uh, Pnozen nog was. Met uh, prijsleen en Mooie Manus. Echt hoor. Want altijd gefascineerd door die wereld? Altijd ja. Uh, ja, waarom? Ik weet het niet. Uh, uh, toen ik op de HBS zat, hè? ik ben bijna 60, op HBS, ging ik in de vakanties varen en zat er een ProC2 aan boord. Dat, weet ik nog. dat Herinner ik me gisteren, wat was het eerste contact met ProC2? Nou, dat was in 1966 dus dat nou, was ik een jaar of uh, 16. En het heeft me altijd gefascineerd. Ik kan in e alle eerlijkheid zeggen, misschien geloven weinig mensen Ik ben er nooit uh, als klant bij een ProC2 geweest. En waarom zouden we dat niet geloven? Nou ja, mensen, ja, je bent wel naar de hoeren geweest of zo, uh, zoiets. Hm. Maar dat heb ik uh, nooit gedaan, omdat ik het niet durf op de een of andere manier. Ik vind het altijd niks. Maar goed, ja. Uh, yeah. uh, altijd gefascineerd, meerdere documentaires gemaakt uh, over de andere kant... Uh, en nu een keer bij de politie en nu van nu kreeg ik het aanbod om uh, film te maken over uh, zedenregisseurs in Den Haag. Opvallend dus. dat veel positivisten gewoon met gezichten al in beeld zijn. ja. Dat klopt. moet ik zeggen dat we de afgelopen dagen twee hebben gebleurd. Oh. Uh, want die zijn erop teruggekomen. Die hadden aanvankelijk toestemming gegeven? Ja, ja, ja die vonden het aanvankelijk goed. Maar het uh, ja, weet er ook alles van. Uh, maar erbij. betekent dat dat... Ik heb vanmorgen een versie gekeken dat er sindsdien dingen veranderd zijn? Nee, dan niet meer hoor. Dan niet meer, oké. Okay. Nee, nee, ik, nee. Denk, ik denk niet meer. Ja, die zich bedacht hebben. Uh, ja, het ging heel geleidelijk. Je moet je voorstellen, ik ben echt... Nou, jaren... Uh, Heel erg lang uh, ben ik met uh, Ed, uh, Frans, Anita opgetrokken. Natuurlijk vooral met Ed. Uh, kwam, uh, we kwamen met z'n tweeën binnen. Ed deze werk. Uh, Heren, moet u koffie? Ik dronk koffie mee. Uh, ik vroeg ook dingen. Hoe gaat het leven? Hoe staat de business? Dus werd heel bekend Bekend gezicht voor de dames werd een bekend gezicht voor iedereen. Nou, op een gegeven moment uh, ik, of nam ik een klein cameraatje mee en begon ik te draaien. Dus en dat het vond ik allemaal heel, prima. Ja ja, ja, ja. Ja, ja, ja, Zullen we ja. luisteren naar een fragment? Ja. Kijk uit! Voor die we houdt of dan? Voor mensen onder. Ja. Oh, politiek! Politiek! Ja, er zijn sign voor ons om te denken dat je een human van Nee. Met het commissieal zedenpolitie Den Haag, goedemiddag. Wij zijn op controle in één Bordeel. En daar duwen ze ons een Italiaans uh, ID-kaartje. Zou jij mij daar wat van kunnen vertellen? Want... Hebben heb jullie misschien uh, een uh, smartphone? Nee, ik heb geen smartphone. Oh, ik ben een tot in ik heb een vallie, Nee, niet op stil. Je krijgt gewoon, nee luisteren. je krijgt gewoon eten en je krijgt een bed. Van loop ik. inmiddels wel een smartphone. We hebben een BlackBerry gekregen van de baas. Ja. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat was wel handig geweest, toch? Absoluut. Ja, en dat, maar hoe lang was het fragment dat wij net hoorden, geleden? Oeh. Een jaar, twee ja, jaar? Ja, dat is al een jaar geleden. Het is zijn. pas recent dat jullie smartphones hebben gekregen, of BlackBerry's hebben gekregen. Een half jaar ongeveer. Ja, ja. Um, wat mij opviel tijdens het kijken in de documentaire is dat jullie zo ontzettend aardig zijn. Wat Roy al zei in het, uh, zeg maar in het, het filmen: uh, deze wereld valt in staat met vertrouwen. Als jij vertrouwen weet te krijgen en te winnen van de meiden... dan zijn ze veel eerder geneigd om jouw verhaal te vertellen. Als je geen vertrouwen kunt krijgen, dan heb je al een achterstand. Jij zegt, ik moet wel. Ja, maar het is ook een inborst van de, van de, denk je, van de collega's die bij ons op de afdeling werken. Ja, maar wij zaten te kijken en hadden af en toe wel het gevoel... waarom slaan ze niet harder met de vuist op tafel? Maar waarom zou je? Nou, als iemand gewoon eens papieren niet op orde heeft... Ja. dan zou je toch kunnen zeggen, we sluiten de boel? De prostituee die uh, ja, of. u bedoelt, die de papieren niet in orde heeft, die is aangehouden, die is meegenomen naar het bureau. Ja. Ja. Ja. Vindt u het vervelend als ik dit soort dingen zeg? Nee, ja, ja. <lacht> ik geef een antwoord. Op. De maar rollen God. zijn een beetje omgekeerd. Ja. Nu. Ja. <lacht> Kunt u mijn gevoel voor, Zet mijn gevoel, voor het ja. Ja. mijn gevoel mij het algemeen. Kunt u zich mijn gevoel voorstellen? Dat je, dat je een ander beeld hebt bij de politie dan je krijgt als je deze documentaire ziet? Ja, dat, dat kan. Ja, maar we zijn net mensen. Jullie zijn net mensen, Precies. ja. Um, en lukt het dan uiteindelijk om het vertrouwen te winnen? In heel veel van de, van de, van de gevallen wel, ja, absoluut. Ja, want ik, ja. Ik, ik, de, er zat een mevrouw aan het begin van de film... Uh, en die vertelde dat ze daar volstrekt vrijwillig was. Aan het eind van de film blijkt toch dat ze daar vier jaar heeft gewerkt tegen ja, haar zin. dat klopt. Ja. En u zegt, dat hebben wij uh, eruit gekregen... doordat wij een band hebben opgebouwd, vertrouwen hebben gewonnen... en op die manier uiteindelijk haar hebben kunnen helpen. Ja, en dat ligt natuurlijk ook bij de vrouw zelf. Er, er komt op een gegeven ogenblik een punt waarop zo'n vrouw zegt... Van, nou, nu is het genoeg, nu wil ik niet meer. En als ze dan weet waar ze hulp kan krijgen... door de vertrouwensband die we weten op te bouwen... dan, dan komt dat van twee kanten. Roy, heb jij wel eens gedacht, grijp eens wat harder in... in de tijd dat je meeliep? Nee, nee. Wordt nu even... even... Uh, ja. Uh, uh, nee, ja, niet... Eerlijk zijn, Roy, kom. Uh, Oké, okay, eerlijk zijn. Nou, ik, ik moet zeggen, ik vond die AT-arrestatie-team uh, uh, acties... Uh, die vond ik wel heel leuk. Uh, er zijn er twee ingenomen die uh, met gemaskerde mannen was... en uh, een ander iets minder gemaskerd. Nou, dat vond ik heel leuk. En dan dacht ik, nou, dat is de uh, bad guy. Dat is een slecht trick uh, Pak hem aan. te grazen nemen. Uh, nou, uh, kijk, ik vind het... Uh, uh, die jongens doen ontzettend zijn best, maar ik weet dat er een behoorlijke wil achter zit om die, en er zullen heus, be, be, ik ben uh, filmmaker, dus ik mag het, uh, ik zeg het van de buitenkant, iedereen is wel een beetje doen om die eikels te grazen te krijgen. Ja. En uh, ze vinden het heel vervelend als die gast in kwestie dan wegkomt. Ja. Maar dus, Ed, op, op welk moment dus. vond Roy eigenlijk dat je in moest grijpen? Kan ik kun ja. je beter naar Roy vragen. Ja, maar Goeie, die, die, die zit er in te draaien. Daarom vraag ik nee, ja. nu. Kijk, wij zijn natuurlijk, we zijn regisseur. Dat, dat, dat blijft natuurlijk buiten kijf. En we willen graag degene... zijn straf niet laten ontlopen die hem verdient. Ja. Maar daar heb je heel veel voor nodig af en toe. Ja, en de neiging van ons leken is dan waarschijnlijk om sneller in te grijpen. Terwijl jij dan weet, dat kan ik wel doen. Maar dan heb ik bij de rechtbank straks geen zaak. Precies, dan wordt een verhaal weer ingetrokken. Of ja, en, en dan ben je eigenlijk, sta je met lege handen. Ja. ja. Roy, is jouw beeld van de sector veranderd? Um, ja, nou, ja. Nou, ten eerste dacht ik, uh, omdat ik veel tussen die prostituees heb... of die uh, slachtoffers heb gezeten, die zeggen dan wel... ja, de politie doet niks en uh, het gaat allemaal niet. En, uh, nou, dat hoor je ook veel in de samenleving, hè? politie doet te weinig. Dus ik dacht, nou, oké, okay, jongens, uh, laat me zien. Dus uh, vind ik absoluut niet. Die jongens zijn absoluut gemotiveerd. Weet je, daar kan je... Ik heb er drie jaar tussen gezeten... Daar kan je niks van zeggen. Daar kan je gewoon niks van maar zeggen. Maar is het niet maar, met de kraan open? Uh, ja, uh, dat, dat idee heb ik wel. Want het blijft maar komen, het blijft maar komen. 92 heb ik voor het eerst dat gefilmd van Portugal en Spanje. Toen dacht ik, nou, uh, einde verhaal, hè. volgend onderwerp. Nu is het 20 jaar later, meer dan 20 jaar later. En het is nog steeds hetzelfde. En het blijft maar komen is vrouwen uit andere landen... die ja, hier naartoe gebracht ja, worden ja, om te misbruiken. Om te misbruiken. Maar, kijk, ik vind die hele vrouwenhandel... Vind ik eigenlijk een, een grote vatvol grote tegenstellingen. De regering roept: uh, vrouwenhandel is belangrijkste prioriteit nummer één. Nou, oké. Okay, uh, wat krijg je dan? Dan krijg je allerlei. Hè, wat in de film zit: uh, de B9-verhalen. Uh, buitenlandse vrouwen komen naar Nederland toe. Uh, kunnen dus als ze zeggen slachtoffer zijn van vrouwenhandel. drie maanden hier blijven. Wat krijg je dan? Je krijgt bijvoorbeeld veel Nigeriaanse vrouwen die hier naartoe komen. Soms met een beetje een heel vaag verhaal. En inderdaad, met die luchtballon... Het zijn feitelijk economische vluchtelingen. Het, het zijn gewoon economische vluchtelingen... waar die jongens mee te maken krijgen. Aan de andere kant, kortom, dat, het valt niet te bewijzen. Nee. Ik heb het dan net in de film gezegd. Hoeveel zaken met Afrikaanse vrouwen zijn opgelost? Nul. Oké. Okay. ik wil even naar weer. De, de, de, de, de, de, de, frustreert dat niet ontzettend? Nee. Waarom niet? Het hoort, hoort bij het werk. Ja, maar dat uh, dweilen met de kraan open, zei Roy net, en jij knikte ja. Je wil ook de bad guys, zei je. Uiteraard. Alleen daar kom je niet bij. Op de een of andere manier... Ik weet niet of die vrouwen er zelf van belang bij hebben... dat de daders niet worden aangehouden. Dat zou best kunnen. Maar wij komen niet bij daders... mannen die die vrouwen hier naartoe halen. Of vrouwen, Echt nooit? Vrouwen, nee. Het is geen één keer gebeurd. Tot op heden bij ons in Den Haag. Ja, en dan moeten we wel bij vertellen dat u vooral de lokale uh, dingen doet... Hè? en dat het KOPD de grensoverschrijdende gevallen onder haar hoede heeft. Dus Saban, en zo. Dat zijn de grotere zaken. Ja. En die draaien niet bij ons. Daar hebben we gewoon te weinig mensen voor. Komt, ja. Ja. Ja. Want zou, zou het wel kunnen dat u de, de, de daders te pakken krijgt? Nee, want uit de aangiftes uh, kom je niet bij daders. Want die vrouwen vertellen dat niet. Ze weten, ja, ik weet niet, ze zullen het ongetwijfeld weten. Maar dat wat ze ons vertellen, komen we niet bij daders. Hè. Uh, een, een blanke man met een tatoeage op zijn rug. Nee. Ja, daar kom je nooit bij een dader. Dat lukt voor zijn leven niet, natuurlijk. Nee. nee, nee. Waarom doet u het werk? Waarom doe ik het werk? <laughs> um, omdat ik het boeiend werk vind om te doen, dan in de eerste plaats. En om uh, vrouwen te kunnen helpen die in die benarde positie zijn terechtgekomen. Maar ja, gekomen. dan heeft u er een geholpen, komt er weer een nieuwe. Ja, maar kan een meentje de wereld niet redden? Dus dat is, uh, ja, daar moet je ook niet van uitgaan. Maar, ja. U blijft het doen voor die ene vrouw die u telkens wel weer redt? Dat zijn er gelukkig meer, maar... Ja, Want dat, hoe lang zit u daar? Dat blijf ik het uh, inderdaad voor doen, 13 jaar. Zit ik en hoeveel heeft u er uit. gered? Hoe? dat weet ik niet. Dat kan er is zin... geen lijstje thuis nee, dat nee, u u doet? Nee, nee, nee, nee, nee, geen trofeeënlijst. Nee, nee. absoluut niet. Roy, veel respect gekregen voor de mannen? Absoluut. En Echt, uh, absoluut en vooral... En vrouwen, ja. Ja, <laughs> en vrouwen. Uh, nou ja, vooral omdat het zo moeilijk is, ook door de politiek, vind ik zelf. En uh, ja, en ik, vanmorgen kreeg ik een meisje in de lijn, uh, die was mishandeld. Misschien kent de uh, Ette wel uh, twee jaar geleden en haar hoge beroep was afgewezen. Kortom, de daders die blijven gewoon rondlopen. En uh, zij wordt nog als halve leugenaar ook voorgesteld. Uh, uh, voorgesteld. Oh ja. Dus ja, weet je. Het is dat... goed dat de politie daar actief is. Ja, maar als ik denk, uh, als de overheid zegt... Uh, vrouwenhandel is de eerste prioriteit... dan moeten ze het even anders in gaan kleven. Precies, moeten ze het gaan waarmaken. De documentaire ja. De Sekspolitie is vanavond om vijf voor half negen te zien op Nederland 2.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 Stilte volgens Schipholpastor Wina Hordijk. Goedemorgen Wiener Hordijk, luchthavenpastoraat. Als wij rondlopen, daarnaast krijgen wij oproepen, veel oproepen. Uh, vaak in heftige situaties, crisispastoraat. Je bent echt op een kruispunt in het leven van een mens, word jij bijgeroepen. Een Hun partner is overleden op vakantie, tijdens de vlucht of wat dan ook. En vergeet niet hoe, hoe ontzettend intensief zo'n begeleiding is. En dan uh, ja, weer, weer terugkomen in het gewone bestaan. En soms heb je daar die stilte voor nodig. Oh. Voor mijzelf is dan in die stilte zijn weer in gods adem meegenomen worden. En weer door kunnen gaan. Daarna. Eén keer had de vrijwilliger een andere ervaring. Hij kwam aangelopen om zijn dienst te doen. En hij hoorde luid trompetgeschaal. Hij kwam binnen, daar zat een meneer alleen. En uh, hij speelde op zijn trompet. Meneer, het moet stil zijn hier, zei de vrijwilliger. I'm playing for the Lord, zei de man en speelde door. De maand van de spiritualiteit staat uh, stilte centraal. En dit is de dag, daarom elke dag iemand over haar, haar of zijn fascinatie voor stilte. Dit was Schipholpastor Wina Hordijk. Morgen rond deze tijd is het woord aan filosoof Wil Derksen... die zich aansloot bij een klooster. Melk en honing. Alles over eten en drinken vandaag, topkok Julius Jasper. Ja, Julius, we hoorden vorige week dat bijna de helft... van het wereldwijd geproduceerde voedsel... in de prullenbak belandt. Dat is toch ongelooflijk? Ongelooflijk. Wat dacht jij toen je dat hoorde? Nou, dat het me natuurlijk aan de ene kant verbaast... aan de andere kant ook niet als ik zie wat mensen weggooien... wat er in winkels wordt weggegooid... wat er in restaurants wordt weggegooid... wat er in restaurants wordt geserveerd... en waarvan de helft ook in de vuilnisbak verdwijnt. Ja, ik bedoel... ik weet niet waar ik moet beginnen. De THT-datums die... Iedereen die een pakje thee die een dag over de datum is, uh, wat je nog een jaar kan bewaren, weggooit. Ik heb altijd een discussie met mijn kinderen, want ik wil dat allemaal nog bewaren en gebruiken. En ik die ook. zeggen dan, dat mag niet, mam. Nee. Maar nee. het mag dus wel. Wat mag wel en wat mag niet? Mag gewoon niet. die dingen gebruiken Ja, die... nee, natuurlijk mag dat. Het mag niet meer verkocht worden. Nee. Maar uh, een pak suiker die over de datum heen is, kom op zeg. Maar je doet alsof het heel, moeilijk, heel makkelijk is, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik heb vrijdag andijvie gekookt. Uh, nee, niet gekookt. Uh, aan andijvie ja. En ja. dan heb je gewoon niet die hele krop nodig... om die stamppot te maken. Dus dan blijft er wat over. Heerlijke sla de volgende Slaan dag. Met sinaasappel. Ja, ja. En dan moet je weer recepten daarmee kunnen maken. Sla. Nee, andijvie. Dat is ook een soort sla-soort. Kan je gewoon rauw eten. Hij gaat ook rauw door de stamppot. Ja, maar ik kan dat gewoon niet zo goed. En toch kijk je nu heel boos nee. naar mij. <lacht> nee, ik kijk niet boos. En ik, en ik zeg ook niet dat je dat niet kan. Ik denk dat je het niet wil. Of er nog niet over gedacht hebt. Iedereen kan dat. Wat, wat is er onhandig aan? Nou, dat ik de volgende dag niet kook. Dat is een ander probleem. <laughs> dus het is een, een logistiek, ja. een communicatief probleem. Even ja. test aan tafel. Mevrouw Terstal, ja, u kijkt natuurlijk wel uit om een tomaat weg te gooien. Ja. in de ja. Ja. Gebruikt u echt alles wat u daar aanschaft? Alles wordt gebruikt. Als ik het zelf niet gebruik, dan gebruiken anderen het. Ja. Ja, dus er gaat niks in de prullenbak aan eten. Nee. nee. En hoe is het hier met de heren naast mij, Roy Dames? Gooi je wel eens iets weg? Uh, nou, ik ben ongeveer de slechtste koker uh, van de wereld. Uh, maar uh, ik kook... Uh, nee, ik gooi niets weg. Vrijwel niks. Maar je koopt gewoon niks. Ja, uh, nou... <laughs> Ook wel. Heel weinig, heel weinig moet hè? ik eerlijk zeggen, yeah. hoor. Maar... Uh, uh, ik, ik gooi niks weg. Nee. Nee, dat, zo ben ik opgevoed of zo. Alles nee. opeten, je bord leeg. Uh, en Ed van loop ik uh, Weinig of niks. Weinig of niks. Weinig of niks. Weinig. Nou, jullie zijn allemaal hele keurige brave mensen. ik zal ik? Toe, toe, ja, ik, gooi ja, ook, ja. ik gooi ook ja. wel eens wat weg. Jij hebt hier voor je op tafel liggen twee venkels... die in Angola denk ik zo'n 60 dollar zouden doen. Uh, per stuk. Ja, ja, per stuk. Of ja. samen misschien bij een aanbieding. Uh, nou, zien die er mooi uit. maar Nou, vertel dat eens valt even. nog best wel tegen. Want deze wat is al een beetje bruin aan de buitenkant. Ja. Maar daar kan je nog een geweldige bouillon van trekken. Soep van maken, saus van maken. Je kunt hem even dan zijn die nare plekjes weg. Venkel is zo'n voorbeeld. Die wordt eigenlijk maar eigenlijk wordt alleen de kern gebruikt. Ja, want als ik een venkel heb, dan snijd ik die bovenstukjes eraf. Ja, die gooi ik weg. Nou, daar zit heel erg veel smaak in. Oh. Dus die, worden, die kun je gebruiken als, als smaakmaker in die salade bijvoorbeeld. Uh, van Thijs? Van maar ja. dan moet ik bij Thijs gaan eten. Is het een idee Wel, natuurlijk. Nou, jij had <laughs> zelf meteen een idee voor die andijversalade ja. met sinaasappel of creepsvervordering. Ja, ja. ja, inderdaad. Kan dit, dit heeft een enorme anijsmaak. Kan daar perfect op. Is heerlijk. Dus je moet hem eigenlijk helemaal opsnijden als je hem wil koken bijvoorbeeld. Ja. En, ja. Dan, en niet die stukjes weggooien? Zeker niet weggooien. Nee. En als je bijvoorbeeld de venkel stooft, dan snij je hem een keer door midden. Of je haalt die buitenste. Kijk, uh, ja, dit haal je de er zo wezen. af. Ja. Maar dit kan je nog heel erg goed gebruiken nou, als je, die is een je beetje smaak bruim, Dat gooi ik weg hoor. Maar dat wat is een doe je daar bruin? dan mee? Als je gewoon elke dag. of zeg maar elke dag een pan uh, water op een zacht vuurtje zet en je gooit daar continu al je groentenafval zeg maar in dan heb je aan het eind van de dag een fantastische groentebrug maar ik ben niet de hele dag thuis hoor, om groenten in een pan te gooien nou, dan doe je dat het laatste uurtje dat je kookt kijk, als je de, de, de gemiddelde kok in Nederland kookt, geloof ik de thuiskok kookt uh, 23 minuten per dag. Ja. Hè, omdat heel veel convenience gebruikt wordt. Dus heel veel kant en klaar hè, de, de bloemkoolroosjes in het zakje uit het schap. Nou, daar wordt natuurlijk ook de helft van weggegooid. Ja, want wat gebeurt er met de rest van die bloemkool? Helemaal niks. Die wordt weggegooid. Nou ja, of het gaat naar de voedselverwerkende industrie... of misschien naar diervoeder. Dat zou ik nog wel kunnen geloven. In restaurants wordt het weggegooid. Hm. Wat zouden we dan moeten doen? Stel, ik koop een bloemkool. Niet. En ik gebruik die roosjes. Wat kan ik dan met die kern? Er zit ontzettend veel smaak in. Die kun je heerlijk klein snijden, stoven, soep maken... een crème maken, puree maken. Maar is het probleem niet ook een beetje wat Thijs net zei? Ja, dat, dat kunnen wij niet. Dat we dat niet kunnen bedenken zelf. Jij wel, jij bent kok. Ja, dus nou, je weet maar hoe dat moet. Dat ben ik met jullie eens. Daar zou dan een soort... Uh, Website. Commissie van Wijze oh, Mannen, daar okay. wil ik best in zitten. Door <laughs> jullie, <laughs> uh, <bijvoorbeeld>. En <laughs> ja. dan, dan maken we een website uh, en die heet ww.gooienxmee ja. En daarin staan voor alle groentes, vlees, uh, ja, noem maar op, tips wat je er nog meer mee kan doen. En dat je misschien ook een beetje moet nadenken van tevoren, voordat je iets gaat koken, aan eh, als je over hebt wat je dan nog meer gaat doen daarmee. Ja, het, Kijk, een en... biefstuk opwarmen de volgende dag, dat schiet gewoon niet zo op. Nee. Spinazie opwarmen de volgende dag, dat kan niet, want nee. niet wordt. Dat mocht je juist weer, je toch? Nou, volgens mij is het niet zo. Ik zo had gehoord dat het weer nog. Nou, weet ik. Nee, want dat is nog een ander punt. Dit, is, dit zijn de producten waar je mee gaat koken. Maar ik heb dan vaak ook in mijn koelkast... Ja, aan het eind van de week allemaal van die bakjes met zo'n folietje erover. De kliekjes. De kliekjes. Ja. En dan, maar uh, op een gegeven moment ik die dan weg. Ja, omdat je aan het eind van de week pas kijkt. Je kunt ook gewoon de volgende dag kijken. Ik doe elke dag... Ik eh, me, me, heb ook best boter op mijn hoofd. Maar ik kijk elke dag mijn hele ijskast door. Wat zit er tegen het einde van zijn leven aan? En wat moet er nu echt op? En dan verschuif en verwissel ik een beetje in het, uh, in het menu. En dat gaat eerst op. En dan verwerk je die dingen weer. en dan het. Heb, heb je dan eind van de week, voor er weer nieuwe boodschappen worden gedaan... niet toch uiteindelijk wat dingen over? Ik probeer dat niet te doen. Want voel je je dan schuldig? Vind je dat het eigenlijk ook echt niet zou moeten? Nou, ik ben Nederlands genoeg dat ik het om te beginnen al zonde van mijn geld vind. Om heel, heel erg veel weg te gooien. En ik vind het ook gewoon bizar dat er uh, geoogst en gemoord wordt. Uh, en vervolgens gooien we het allemaal weg. Dat is toch gek? Wat kan wel en wat kan niet, qua hergebruik van voedsel? We zijn net al spinazie niet, op, weer opwarmen. Maar is elk eten weer geschikt om nog een keer te nou, verhitten? Een gaar, of? een gaar gekookte vis, uh, die nog de volgende dag een keertje hergebruiken... dat is best wel lastig. Hm. Rood vlees, biefstuk, ja, je kunt het in kleine blokjes snijden... je kunt er gehakt van maken en dat nog een keer gebruiken. Maar niet, niet alles heeft... Uh, met, met niet alles is het even makkelijk. Nee. Dat klopt. Nee, maar je zegt ook eigenlijk van: uh, als je een boodschappenlijst maakt, bedenk dan alvast wat je nodig hebt en koop niet te veel. Nee, dat die sowieso. Ja, sowieso. Maar goed, dat doen we dan wel. Want dan denk je, nou ja, ik neem toch maar een extra verpakking. Want misschien heb ik toch nog wel nou, een, daar meer heb ik een nodig. keer een truc over gelezen. Om te beginnen moet je je boodschappen gaan doen vanaf een lijstje. Hè? Dus eerst thuis een lijstje maken. En wat ook heel erg handig is, is dat je thuis eerst even twee boterhammen eet voordat je boodschappen gaat doen. Want <lacht> dan gooi je gewoon minder in je karretje. Oh ja, oké, okay. dus dat helpt ook. Ja. Goed. Er wordt op, op Twitter nog gevraagd, uh, wat wordt er allemaal weggegooid bij, Jans, bij Jaspers programma? Dat is een hele lastige. Behalve dat wij in het programma met z'n dertigen werken elke dag. Hè. Je ziet alleen uh, Kranenborg en mij. Maar er zijn er dan nog 28 op de achtergrond. En ik kan je echt vertellen, alles gaat op. Oké, okay, nou dat wordt geloven we dan meteen. Ja. We zijn bijna bij het nieuws van drie uur. Binnengekomen is de nationale ijsmeester Erik Ekkel... Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Uw site werd vorig jaar de start voor natuurreisliefhebbers. Hoe kregen we dat voor elkaar? Ja, gewoon als hobby gestart. Een uh, paar punten gepubliceerd. En toen gingen heel veel mensen gingen mij helpen. Nou, daar gaan we straks alles over horen. Ook uh, Elmar Draaier is binnengekomen. Jij gaat een appeltje schillen. Waar gaat dat over? Dat gaat over een onderzoek waar vorige week nog veel publiciteit over was. Over het verband tussen uh, je muzieksmaak op je twaalfde...